Met Jurgen van den Berg. Tja, zijn we allemaal wakker jongens. Goedemiddag allemaal. Uh, house DJ Joost van Bellen heeft forse kritiek op de uitzending gisteravond van Andere Tijden. Over de opkomst van de house scene. Verder een mediaforum met Pieter Klein en Aad van de Heuvel. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag, politie Mousia gaat ervan uit dat gevonden lichamen van vermiste Nederlanders zijn. Europese landen praten over het leveren van wapens aan opstandelingen in Syrië. En Willem Holleder aangehouden bij een grote actie van het Openbaar Ministerie. In het oosten nog wat bewolking, maar vanmiddag ook daar flinke zonnige periode, net als in de rest van het land. 14 tot 19 graden. En morgen wordt het nog iets warmer... De dag begint dan zonnig, maar later op de dag is er weer meer kans op regen en onweer. En vanaf woensdag is het dan weer gewoon wisselvallig en koel cool, met 15 graden en wat buien. De politie in het Spaanse Moersia heeft zojuist een persconferentie gegeven. Daarbij is bekendgemaakt dat er twee lichamen zijn gevonden. Correspondent Jessica van Spengen is onderweg naar Moersia. Jessica, wat zei de politie daar verder over? Het is ook bevestigd dat het om de vermiste visser en Severijn gaat. De politie heeft bevestigd dat er inderdaad gisteravond twee lichamen zijn gevonden. Heeft ook bevestigd dat het gaat om een man en een vrouw. Uh, gisteravond zijn uh, bij een, uh, een boomgaard um, 15 kilometer van Moersia vandaan. Twee lichamen gevonden. De politie heeft daarnaar moeten zoeken uh, rond die boomgaard. En heeft dus inderdaad bevestigd dat het om een man en een vrouw gaat. Maar kan nog niet zeggen of het inderdaad om Ingrid Visser en Lodewijk Severijn gaat. Want de lichamen moeten eerst nog verder onderzocht worden. Betekent dat dat identificatie kennelijk moeilijk is, Jessica? Ja, ik heb uh, uit de niet-officiële of, uh, bronnen gehoord... dat inderdaad de identificatie moeilijk zal zijn. Um, wat er precies is gebeurd, dat is dus nog onduidelijk. Maar dat deze twee door misdrijven om het leven zijn gekomen... deze twee mensen, dat is in ieder geval duidelijk. Wat er precies is gebeurd, uh, is, is niet duidelijk. Maar wel dat het inderdaad moeilijk is om de identiteit vast te stellen. En mogelijk wil de politie dus gebruik gaan maken van DNA-technieken. Uh, en, en dat het hoogstwaarschijnlijk om, uh, om, om, om deze twee gaat, om, om, uh, om Visser en Severijn. Uh, kunnen we ook opmaken uit het feit dat, dat de politie vannacht met de familie in Nederland contact heeft opgenomen? Hè? Ja, de, de politie heeft vannacht inderdaad uh, gebeld met de familie in Nederland. En uh, er zijn verschillende ooggetuigen bij geweest uh, vannacht toen de twee lichamen werden gevonden. Nou ja, de eerste berichten melden dat ook op basis van de lengte van de lichamen ja, eigenlijk wel gezegd kan worden dat het om Lodewijk en Ingrid gaat. Maar officieel wil de politie daar dus nog niks over bevestigen, dus dat wachten we even af. Is, is, is er op die persconferentie die, die om 11 uur werd gegeven, is daar ook iets gezegd over, over verdachten die zouden zijn aangehouden en, en hun motieven? Er zijn in ieder geval twee verdachten aangehouden. Eén verdachte zou zijn opgepakt in Valencia. Wat ik nu heb begrepen is dat er ook naar aanleiding van verklaringen van die verdachten gezocht is op de vindplaats. Waar de twee lichamen dus zijn ontdekt gisteravond. De twee verdachten zijn opgepakt en de politie is als het goed is nog op zoek naar meer verdachten. Want er zouden mogelijk meer mensen bij betrokken zijn geweest. Wat de motieven zijn van deze verdachten, daar is nog helemaal niets over gezegd. Daar moet ook nog meer over duidelijk worden. Yes van Spengen, voor dit moment dank je wel. Mochten we meer horen over uh, ontwikkelingen in deze zaak... over Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn... dan krijgt u dat direct te horen hier op Radio 1. In Brussel praten de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-leedstaten... over de burgeroorlog in Syrië. Groot-Brittannië en Frankrijk willen een versoepeling van het wapenembargo. Ze willen mogelijk zelfs wapens gaan leveren aan de opstandelingen. Maar andere landen, waaronder Nederland, zijn daar geen voorstander van. Maar bij aankomst in Brussel liet minister Timmermans toch iets van ruimte... voor het deels verlichten van dat wapenembargo. Wat ik wil is dat de Europese Unie een embargo houdt. Eh, en wellicht met wat verlichting hier en daar. Zodat eh, ook alle partijen in het conflict weten... Eh, dat ze eh, beter aan de tafel kunnen gaan zitten om te onderhandelen... dan doorgaan met vechten. Wat betekent verlichting hier en daar? Nou, dat eh, moeten we over onderhandelen met de collega's. En dat is natuurlijk een verruiming van de mogelijkheid om goederen te leveren aan de coalitie. Alleen maar goederen en wapens? Goederen, wat ik met goederen precies bedoel, dat zal, zullen we aan tafel moeten bespreken. Uh, maar één ding is duidelijk, alles bij het oude laten... zal niet uh, de Europese Unie gezamenlijk op één lijn krijgen. Dan hoor ik toch in uw uh, woorden dat enige verlichting hier en daar... Uh, dat dat eventueel ook zou kunnen betekenen... toch wapenleveranties aan specifieke rebellengroepen. Waar het mij om gaat, is dat we als Europese Unie proberen... een gemeenschappelijk standpunt te vinden. U weet dat de Fransen en de Britten een heel duidelijk uitgesproken standpunt hebben... om het wapenembargo uh, te verlichten. U weet dat sommige andere landen juist absoluut geen wijziging willen... Nederland probeert uh, die posities uh, te overbruggen. Mocht uh, een deel van dat compromis toch zijn om in zeer beperkte mate... over te gaan tot wapenleveranties, zou u dat steunen eventueel? Uh, Nederland zal geen wapens leveren. Het gaat ook niet om het leveren van wapens. Het gaat om zeg maar, de beperkingen die de Europese Unie nu stelt... op uh, het mogelijk maken van wapenleveranties. Nederland... Ja, Nederland gaat dan geen wapens leveren, maar zou u het eventueel steunen... als daarmee Europa één stem bereikt? Uh, wat eventueel gesteund zou kunnen worden, is een compromis... waar enige verlichting van het embargo uh, uh, mogelijk is. En dat zou inderdaad betekenen dat onder bepaalde, ik hoop zeer strenge voorwaarden... ...er toch wapens uh, geleverd zouden kunnen. En waarom leveren wij Nederland dan niet? Uh, ik uh, zie geen enkele reden voor Nederland om wapens te leveren. Is dat zuinigheid? Het heeft niks met zuinigheid te maken. Uh, want die wapens worden gewoon gekocht. Uh, dat zijn geen cadeautjes. Het heeft niks met zuinigheid te maken. De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat er aan één ding geen gebrek is uh, in die regio. En dat is aan wapens. Het is dus uh, een principe kwestie? Het uh, is voor mij, uh, heeft het geen enkele zin om nog meer wapens naar de regio uh, te brengen. Maar ik begrijp wel de wens om een heel duidelijk politiek signaal te geven aan Assad en aan de coalitie dat uh, Europa bereid is om na te denken over het opheffen van het wapenembargo op het moment dat partijen niet bereid zouden zijn uh, te gaan onderhandelen in Genève. Minister Timmermans vanochtend bij aankomst in Brussel tegen correspondent Tijn Sadeh was dat. De autoriteit Consument en Markt gaat de prijzen van reisorganisaties strenger controleren. Het gaat om prijzen van bijvoorbeeld vliegtickets, of vakantiehuisjes of georganiseerde reizen. De toezichthouder wil dat het voortaan direct helder is wat de totaalprijs is van een boeking. En dan kan de consument vervolgens zelf kiezen voor extra diensten en daarvoor bijbetalen. De ACM heeft daarover al vaker aan de bel getrokken, maar steeds zonder resultaat. En nu is volgens de toezichthouder de maat vol. Er zijn initiatieven geweest van de branchevereniging, er zijn ook uitspraken van de reclamecodecommissie geweest. Maar dat heeft uiteindelijk nog niet tot het resultaat geleid dat er in de branche ook een gedragsverandering tot stand is gebracht. En sterker nog, uit een onderzoek van vorig jaar is gebleken dat nog 80% van de reisaanbieders de, de regels niet nakomt brancheorganisatie ANVR zegt dat vooral buitenlandse aanbieders de regels overtreden. Maar volgens de toezichthouder, de ACM, euh, hebben ook Nederlandse reisorganisaties boter op het hoofd. Dit is het NOS-journaal het Dorald Megens. Bij de actie van het Openbaar Ministerie tegen de georganiseerde misdaad is vanochtend Willem Holleder aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft invallen gedaan. Dat gebeurde in Amsterdam, in Beverwijk en in Hilversum. Onder meer, nu aan de lijn, onze verslaggever justitie, Robert Bas. Robert, uh, Willem Holleder aangehouden, waar wordt hij van verdacht? Ja, dat wil het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. De actie is nog gaande ook. Er worden op dit moment nog overal invallen gedaan, uh, huizen doorzocht. Het Openbaar Ministerie zal pas in de loop van de middag met een verklaring gaan komen. Wel is het al duidelijk dat het gaat om een hele grote actie op verschillende plaatsen in het land. En duidelijk ook tegen een aantal topfiguren uit de criminaliteit. Ja, want, want Willem Holleder is niet de enige die aangehouden is vanochtend. Nee, Willem Holleder is ook niet de hoofdverdachte in het verhaal. Dat is een man Denny Kagen, genaamd. Bij het grote publiek niet zo heurig bekend. Maar volgens justitie al jarenlang de grote man achter de schermen in de georganiseerde criminaliteit. Een andere bekende crimineel die is aangehouden is Dick V., sportschoolhouder in Beverwijk. Hij hoort ook heel duidelijk tot de entourage rond Willem Holleder. Ja, dat is de man die, die ook oneenigheid met hem had op een terras in de tijd, hè? Ja, en dat laten ook bij bijgelegd. En toen zijn ze samen lid geworden van die nieuwe motoclub No Surrender. Ja. Waar ze ook overigens, Willem, zowel Willem Holleder als deze Dick Vee... alweer uit zijn gestapt. Oké. Okay. Nou, uh, zijn er ja, op verschillende plaatsen invallen gedaan. Weet jij waar dat exact is gebeurd? Nou, we weten een aantal sportscholen in Beverwijk. Ik sta zelf op dit moment in Hilversum bij een heel luxe appartement... Uh, en midden in de bossen um, en daar, uh, volgens buurtbewoners is Willem Holland die ook regelmatig in de buurt gezien of hij hier die ook is aangehouden dat weten we niet en, en er zijn op een aantal invallen geweest in weten wat we in ieder geval zeker weten in Amsterdam en en, en wat ze zoeken wat het Openbaar Ministerie zoekt is dat duidelijk Nee, dat is, niet, dat is niet duidelijk, maar ze gaan nog wel rigoureus te werk... want die zat al dan een hele grote uh, verhuisauto. En ik heb begrepen dat alles wat hier in het appartement uh, staat... zal worden meegenomen door de politie. Later vandaag je daar uh, vast meer over. Robert Bas, voor dit moment, dank je wel. Twee vliegtuigen die in november parallel aan elkaar op Schiphol landen... vlogen te dicht bij elkaar. Maar er is geen sprake geweest van een bijna botsing. Dat is de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... De vliegtuigen van KLM en Garuda vlogen op 13 november op elkaar af... en draaiden daarna richting Polderbaan en Zwanenburgbaan... die parallel aan elkaar liggen. En toen de toestellen naast elkaar vlogen was de onderlinge afstand 1,1 kilometer. Zo dicht bij elkaar mag niet, maar er is geen botsinggevaar geweest. Volgens het rapport vlogen de vliegtuigen te dicht bij elkaar... door een fout van de luchtverkeersleiding. Vleeshandelaar Willy Celten is weer vrijgelaten. Zelte werd donderdag aangehouden en heeft drie dagen vastgezeten. Volgens het Openbaar Ministerie is het niet nodig voor het onderzoek... dat hij langer blijft vastzitten, maar hij blijft wel verdachte. De vleeshandelaar uit Os wordt verdacht van valsheid in geschriften en oplichting... omdat hij 300.000 kilo paardenvlees als rundvlees zou hebben verkocht. En de plaatsvervangend directeur van het bedrijf... heeft afgelopen week ook drie dagen vastgezeten. Dan Australië, daar is een monument onthuld voor de eerste Europeaan die er voet aan wal zette. Dat is de Nederlander Willem Janszoon, die in 1606 met zijn schip de Duifken het uiterste noorden van Australië aandeed. Jansson was dan op zoek naar kruiden en specerijen, maar hij vond de kust ongeschikt en bovendien de bevolking te agressief. Daarom ging hij weer terug naar Indonesië. De meeste Australiërs leren op school dat Captain Cook het land in 1770 ontdekte, maar Janszoon was er dus al 164 jaar eerder. De voorzitter van de Nederlandse Eerste Kamer, Fred de Graaf... onthulde het monument in het dorpje Mapoen in het uiterste noorden van Australië. Sport. Tennis. twee Nederlanders vandaag op de banen van Roland Garros. juist op baan 10 Igor Sijsling begonnen aan zijn eerste ronde tegen de Oostenrijker Meltzer. Mark Brasser, hoe staat hij ervoor? Ja, een oranje gekleurde baan 10 hier op Roland Garros. Veel Nederlandse fans bij die partij. En het gaat goed met Igor Sijsling. Het begin van de partij niet. Eerste set, hij, hij opende wat, ja, wat, wat, wat wankel. Misschien wat zenuwachtig. Zijn service liep niet. Hij werd meteen gebroken. Kwam 3-1 achter. Kreeg daar zelfs breakpoints tegen voor een 4-1 achterstand. Die overleefde meer vanaf dat op moment, zo na 4-5 games, vond hij zijn ritme. Hij ging beter serveren. Hij sloeg heel veel winners. Hij stond nog wel op een gegeven moment 4-2 achter. Maar hij won de eerste set uiteindelijk met 6-4. Vroeger break weer aan het begin van de tweede set. Uh, 1-0 kwam hij achter. Eigenlijk gelijk aan de eerste set. Maar ook dat heeft hij inmiddels gerepareerd. En Igor Seisling staat in de tweede set op een 3-2 voorsprong. En als we dan kijken naar de cijfers. Nou, die zijn uitstekend 9 aces voor Igor Seisling. Tot nu toe 30 winners. En daartegenover staan maar 9 onnodige fouten. Aardige ontmoeting natuurlijk. Deze. Igor Sijsling tegen Jurgen Meltzer. He, een voorproefje voor de Davis Cup-wedstrijd die in september gaat komen. Nederland tegen Oostenrijk. En dan gaat het om promotie naar de wereldgroep. Als Nederland die wedstrijd wint, dan horen we weer bij de beste landen van, uh, van de wereld. Mooi voorproefje dus. Het staat dus in de tweede set uh, 3-2 in het voordeel van Igor Sijsling. Jurgen Meltzer serveert. En Sijsling heeft dus de eerste set met 6-4 gewonnen. Igor Sijsling, goed bezig. En Mark bracht trouwens ook. Dankjewel, Mark. Het is 13 over 12. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Politie Moersia gaat ervan uit dat gevonden lichamen van vermiste Nederlanders zijn. Willem Holleder is vanochtend aangehouden bij een grote actie van het Openbaar Ministerie. Waarvoor hij is aangehouden, dat moet nog duidelijk worden in de loop van de dag. En Europese landen praten over het leveren van wapens aan de opstandelingen in Syrië. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Mark Jossen van Argos TV komt langs om te vertellen... over een nieuwe serie afleveringen over medialogica. In het mediaforum journalist en programmamaker Aad van de Heuvel... en Pieter Klein, hij is adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. En het gaat onder meer over de opvolgers van Eva Jinek. Janneke Willems en Charles Groenhuizen. moesten nu vroeg op. Die hadden geen geluk, want een van de gasten, Guus Meeuwers... was er het eerste half uur niet. Maar Guus heeft zich verslapen. De man van het was een nacht... Het is een Brabantse kwartier, je zegt een van onze andere Brabantse gasten hier... maar hij komt echt en we praten zo meteen met hem. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? De eerste die aan de bak moet in de Nationale Nieuwsquiz... is Jacques van Kruchten uit Utrecht. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws. Dance-dj Joost van Bellen heeft zich verschrikkelijk geërgerd... aan de uitzending van Andere Tijden... over de opkomst van dance en ecstasy van gisteravond. Normaal gesproken krijgt dit NTR-programma alleen maar lovende kritieken... Maar deze keer zat het vol fouten schrijft van Bellen op zijn Facebookpagina. De muziek wordt in het verkeerde tijdperk geplaatst... de locatie van het eerste feest was verkeerd... en Ecstasy was al een paar jaar eerder in Amsterdam te koop... dan het programma Beweert al dus van Bellen. Het moralistische negatieve einde van het programma voelde voor hem... alsof hij in 1991 een opruiend anti-house-artikel in de Telegraaf las. Maar het geloof dat Ecstasy een middel zonder schaduwkant zou zijn... dat verdween. Te beginnen bij Robert. Hij werd een aantal keer gearresteerd en heeft inmiddels een bekomst van de chemie van het geluk. We hebben zowel Van Bellen als de redactie van Andere Tijden om een reactie gevraagd, maar beide waren onbereikbaar. Opnieuw is er ophef over Paul de Leeuw. Twee weken geleden dronk hij op tv nog moedermelk. Afgelopen zaterdag stond de uitzending van Langs de Leeuw in het teken van Syrië. En in het cabaretgedeelte zat een scène die nogal opviel. Cabaretier Jeroen Wu speelde een verslaggever in de Green Room bij het Eurovisie Songfestival. De Engelse deelnemers waren twee Nigeriaanse mannen die met bebloede machetes zwaaiden. Daarmee verwijst het natuurlijk naar de aanslag op de Britse militair van afgelopen week. Op internet was er veel commentaar op, maar Wauke van Schermburg, die te gast was bij Paul de Leeuw, reageert op Twitter. Man, man, man, hele uitzending over kampen Syrische vluchtelingen. En dan moreel superieur zeiken over cabaretfragment. mensen. Er wordt voor het eerst meer geld uitgegeven aan digitale reclame... dan aan advertenties in gedrukte media. Dat maakte het Nederlandse tijdschrift E-Mers bekend. De reclames die op internet worden verspreid... naderen nu de media-inkomsten die met televisie worden gehaald. Het gaat goed met online mediabestedingen... want over 2012 stegen die met 11,5 procent tot ruim 24 miljard euro. Overigens zijn het eigenlijk maar twee landen die voor de groei zorgen. Dat zijn Duitsland en Engeland. Nederlandse adverteerders gaven vorig jaar 1,2 miljard euro uit aan online reclame. Vanavond begint het tweede seizoen van Argos TV. En opnieuw ligt de focus op medialogica. Vorig jaar bracht het onderzoeksprogramma onder meer uh, aan het licht... hoe het rijlen en zijn in de Goudse probleemwijk Oosterweij zich had afgespeeld. Door een reconstructie daarvan te maken. Met name hoe de media daarin hebben opgetreden. Kunnen we nu ook zulke onthullingen verwachten? Ik praat erover met hoofdredacteur Mark Josten. Hartelijk welkom. Hallo. Hij knikt al, dus het antwoord is ja. Ja. Um, en het woord onthulling... dat. Uh... Dat kun je natuurlijk op heel veel manieren uitleggen. Maar we beginnen met een uitzending over Marianne Vaatstra. De, de moord op Marianne Vaatstra. En daarin doen we wel een, uh, een aantal uh, onthullingen. zien we een aantal nieuwe, nieuwe dingen in dat ja. hele proces dat wij medialogica noemen. Want jullie kijken, want er is natuurlijk heel veel te doen ja. geweest over die zaak. Omdat, ja. omdat die in feite nu opgelost is, nog ja. vrij recent. Ja. Uh, maar jullie kijken vooral naar dat aspect van dat het ineens op die asielzoekers uh, allemaal Nou ja, kwam. kijk, dan is het natuurlijk juist zo interessant dat je nu voor 99,999 zeker weet dat die zaak nu is opgelost... Uh, dan kun je vanuit dat retrospectief kun je terugkijken... wat is er toen in hemelsnaam gebeurd? Waarom is daar zo ontzettend lang dat accent bij het asielzoekerscentrum gebleven? En als je dan echt heel goed gaat, gaat zoeken... dan zie je eigenlijk dat die zaak Vaatstra, die uit 99 stamt... dat die eigenlijk de, de, eerste, de eerste aanzet is tot uh, wat in 2001 heel heftig werd. Het zeg maar een vorm van populisme onder fortuin dat uh, uh, de meningen er meer toe gingen doen dan feit. Mm. Een, een relatief proces. Maar die zaak is nog niet uitgemolken. Jullie hebben daar toch nog weer nieuwe draaien in. Ja, over. zeker. Nou ja, kijk, omdat je, uh, kijk, als je er echt goed naar gaat kijken, dan zie je ook. Hoe de dynamiek zit. Dat, uh, dat je, het, je hebt eerst sentimenten in Friesland. Die sentimenten in Friesland worden vertaald eerst door lokale journalisten. Dan neemt Elsevier columnist Pim Fortuyn, die schrijft. Friezen snijden geen kelen door. En dat neemt alleen maar toe. En uiteindelijk gaat justitie gaat een Irakese verdachte in Turkije oppakken... waarvan ze heel snel moeten bekennen dat dat toch echt... een hele verkeerde gang van zaken is... waarvan een officier van justitie toegeeft... dit hadden wij nooit mogen doen. We hebben ons voor een karretje laten spannen door de media. Mm. Uh, dat is de uitzending van vanavond. De eerste dus over de zaak Marianne Vazza. Wat zijn de andere onderwerpen de komende weken? Nou, dat is een heel stel. Uh, en ze gaan van licht tot zwaar. Maar om er een paar te noemen... Je hebt de Joran van der Slootzaak, je hebt de Baby Yunus zaak, weet je wel, met de, de Turkije en de, het lesbische ouderstijl. Je hebt uh, wat lichtere onderwerpen, zoals de bultrug Johannes... en de hele hype daaromheen. Je hebt het, uh, het onderwerp over de Tour de France... waarom mensen toch steeds bij de neus genomen willen blijven worden... Uh, dan hebben we haren en we hebben de, de hele uitbraak van de Mexicaanse griep. Nou, dan hoop ik dat ik de hele serie genoemd heb. We kunnen de komende weken weer voort. Is, het, is jullie bedoeling ook nog om, om de media dan een beetje op te voeden? Zo van, dit, dit ging toen veel uh, Ja, maar dat is, dat is te kort door de bocht. We zijn onderzoeksjournalisten en het gaat om onderzoeksjournalistiek... Je wil de macht controleren. En als je zegt, de publieke opinie, dat is niet alleen wat journalisten doen. Dat is ook wat lobbyisten doen, politici, een heel circuit. En wat die samen produceren, dat is de grootste macht op aarde. En wat ben je voor journalist dat je de grootste macht op aarde niet controleert? Dan ben je bij wat wij aan het doen zijn. Het uitzoeken, wat zijn de uitwassen van dit medialogische proces. Goed. Uh, vanavond is de eerste uitzending om 11 uur op uh, Nederland 2 Argos TV. Uh, Mark Jost is de hoofdredacteur. Hartelijk dank. Dank je. Vanmiddag zendt Omroep Max de miniserie The Kennedys uit. They are American royalty. Kennedy. Kennedy. Kennedy! But behind the veneer, shocking behavior. Jack wasn't completely faithful to Jackie. The Kennedy family as never before seen. Ja, het draait vooral om de politieke carrière van John F. In Amerika is die serie omstreden omdat het verhaal van de familie nogal dramatisch wordt neergezet. En ook een loopje zou nemen met de waarheid. De Kennedys zou in de Verenigde Staten aanvankelijk op de History Channel worden uitgezonden. Maar vanwege al die kritiek zag die zender er toch vanaf. Uiteindelijk durft het Canadese History Kanaal het wel aan. En later volgt dan nog de jonge onbekende commerciële omroep Reels Channel in Amerika. Die de serie ook gaat uitzenden. vanmiddag dus is die te zien bij Omroep Max. Ja, we hadden net dat bericht geleverd over de DJ Joost van Bellen. Betrokken eigenlijk bij de opkomst van de House, bij de dance in Nederland. Heeft nogal uh, kritiek op de uitzending van Andere Tijden van gisteravond. Uh, nou ja, we hebben net het hele rijtje opgenoemd waar hij uh, problemen mee heeft. Aan de telefoon is Hein Hofman, regisseur van Andere Tijden. Goedemiddag. Goedemiddag, Jorgen. Ja, van Bellen schrijft op zijn Facebookpagina... dat de muziek in het verkeerde tijdperk wordt geplaatst. De locatie van het eerste feest was verkeerd, zegt hij. Excessie was al veel eerder in Amsterdam te koop dan het programma beweert. Dat zijn nogal wel foutjes. Het zijn geen foutjes. Als je beter had geluisterd, dan had hij dat uh, ge gehoord. Dat het fouten waren? Ja, nee, dat het geen foutjes waren. Want we laten namelijk de, de, de drugsdealer, meneer uh, Robert, laten we zeggen dat hij in 85 al zijn eerste pilletje nam. Dus volgens mij klopt dat precies. Ja, maar goed, het voorbeeld van die muziek, ik kreeg toevallig zelf een beetje in die muziek, dat klopt echt niet hoor. Wat klopt dat niet? De, de, jullie beweren dat Joy Division Vision toen uh, het, uh, het beentje van dat moment was. Nou, dat volgens dat mij lacht... volgens beweren we dat niet, Jurgen. Volgens mij zeggen wij dat de jaren tachtig somber waren, treurig... en dat het heel erg een, een nare, sombere periode was. En, en dat zeggen we. Ja. Dus ik zeg helemaal niet dat in 1988... Joy Division werd weggevaagd door de house. Dat zeg ik helemaal nee, niet. Nee, want dat was al wat eerder, hè? dat weet jij ook. Ja, precies. ja. Zeg maar, toch uh, klopt er dan helemaal niks van wat hij zegt? Ik bedoel, hij was een van de hoofdrolspelers in die periode. Ja, hij heeft, met één ding heeft hij gelijk. Het feest... Was inderdaad in de bank en niet in de roxy. Het eerste house Nou, het feest Disco Hippies on Asset was niet in, in de roxy, maar in, in de bank. Ja. Daar ja. hebben we. Kijk, hij, hij zegt zelf, uh, we deelden regelmatig uh, van die drugszakjes uit met pilletjes. En daar hebben we waarschijnlijk een foutje gemaakt. Hebben we twee, uh, twee clubs door elkaar gehaald. Dat is het. het gaat hem ook om de toon van het programma. Hè? En, en, de, de, de, de, daarin vindt hij deze aflevering van andere tijden niet uniek... want die toon wordt wel vaker in programma's uh, gebezigd... Hè? Over, over hoe het dan toeging in die tijd... en, en wat, uh, wat voor vreselijke excessen daar allemaal uh, plaatsvonden. Ja? Trek je daar iets van aan? Nou, wij moeten in 30 minuten, in 26 minuten... Moeten wij een beeld weergeven hoe dingen gegaan zijn... Ik denk dat wij juist met House en met ecstasy vrij goed in geslaagd zijn. Hij zegt als ik onstabiel ben en twee jaar lang uh, iedere dag bietjes eten... of springen, waarschijnlijk ook van een flat af. Uh, maar zou gaat geen bietjes eten in zijn geval? Nee, nee, dat doet hij ook geloof ik niet. Nee. Kom met echte feiten, zegt hij, niet het soort amateurjournalistiek. Om het op te hangen dus aan één zo'n voorbeeld van de, deze meneer Robert. Nou, is... nou, meneer Robert was, was een van de, van de uh, producenten van ecstasy pillen Hij zegt zelfs dat hij begin de jaren negentig honderdduizenden pillen maakte. Dat is toch geen uh, amateurjournalistiek? Um, nee, nee. Uh, he hebben jullie hem eigenlijk benaderd voor het programma? Want uh, nogmaals, hij was een van de pioniers. Um, wie? Meneer Van Bellen. Nee, we hebben, we hebben niet meneer Van Bellen aangeroepen. Want we hebben wel gesproken met meneer de Klerk. En uh, dat wordt uh, volgens mij door nog... Ja, dat, die hebben we gekozen. En de Klerk, dat is ook een, een, een, van de, een van de pioniers van het eerste ja, moment. Ja, die wordt nationaal volgens mij heel erg gezien als de, als de initiator... de Nederlandse introduceer, in, die, die de house in Nederland heeft geïntroduceerd. Zo wordt er door iedereen volgens mij wel beschouwd. En meneer Van Bellen, die werkt in de Roxy, en die zegt het ook. Die was ook in die periode aanwezig. Dat zegt meneer, meneer Kuipers uh, tegen mij. Maar hij, meneer Kuipers, de directeur van de Roxy, beschouwt Eddie de Klerk... ook als de, degene die de house in Nederland heeft... Uh, uh, geïntroduceerd. Ja. Is Joost van Bellen misschien een beetje boos omdat hij niet benaderd is voor het programma dan? Ik zou dit niet durven zeggen. Nee. Jullie staan er helemaal achter en dat was een goede uitzending. Ik vond het top show. Dankjewel. Dankjewel, Jurgen. Hein Hofman, regisseur van andere tijden. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Beatles, blijven blokken. Het mediaarchief. Archief. Ja, vanavond mogen Andries Knevel en Thijs van den Brink... het stokje weer overnemen van Pauw en Witteman. En dit keer mogen ze zelfs ononderbroken doorgaan... tot aan het eind van de zomer. Dat was uh, voor het eerst sinds 2007... De EO-achtergrond van de presentatoren zorgde ervoor dat de presentatoren af en toe onbedoeld onderdeel worden van de discussie aan tafel. In 2010 ging het gesprek over het toegenomen geweld tegen homo's in Amsterdam rondom de Gay Pride. Jord Kelder boog het gesprek ineens richting Knevelen Van de Brink. Er zitten hier volgens mij in een pand van een omroep waar je officieel geen homo mag zijn. Althans, je mag het wel zijn, maar je mag het niet beleiden bij de EO. Dus wat zullen we nou krijgen? Jullie moeten helemaal niet de Gay Pride verdedigen. Je moet hem aanvallen vanuit je standpunt. Moeten wij de Gay Pride aanvallen? Natuurlijk, dat is toch een schande vanuit de schrift dat dat bestaat. Maar tijf... dus is de k toch bezig? We hadden en het, het over... te... nee, ja. Als je nou zegt, wat is nou homo -vijandig? We hebben dus een, een christelijke partij in Nederland die daar eigenlijk. Een, een stimuleren dat je daar vijandig over praat. Laten we wel... Mag je bij de EO homo zijn, officieel? Ja hoor. Mag je ja? zeggen, ik doe het met de directeur van de club hier in de kast? Ja, ja, ja. Mag dat? Ja, nou, dat vragen we niet. Volgens mij mag dat niet, dan de het niet in de kast. Zelfs als de, nee, de, nee, Zelf, de Christenunie. Dat gaat gewoon de Christenunie nee, in maar. Waar de, Jullie zeggen iedere EO'er mag iedere er, er openlijk zegt... voor uitkomen en jullie standpunt is ook dat je voor de klas dat mag zijn en alles actief mag. mag iedere EO'er zegt je mag homo's niet in elkaar slaan en daar hebben we het volgens mij over. Nee. Ja? Mag jij zeggen ik kom uit de kast, ik ben homo bij deze omroep? Volgens mij mag, dat? mag ik dat zeggen. Ik ben het niet hoor voor de helderheid. Maar als ik er het kan Er Zijn, zijn ja. prestatoren bij de EO die daar een probleem mee hebben? Nee. En je weet wie ik bedoel. Goed, laten we uh, dat gesprek op een later moment verder voeren. We hebben het nu nee, over een probleem in Amsterdam. Punt als je het over helemaal over ja, maar maar discriminatie hebt. Dus, nee, dus, dus je kunt de Marokkaan de schuld vergeven. Maar je kan ook zeggen, wij zijn allemaal onderdeel van de christelijke cultuur... die dat ook mogelijk heeft gemaakt. De, de is volgens mij nooit goed gebruikt nee, door niemand. Je, en daar hebben we het nu over. Nee. Toch? Je stijlt er langs met je punt, jong. Nou, ja, ja, het bevalt je niet. Ja. Nou, eens kijken of de mannen ongeschonden door deze zomer komen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Aard van Heuvel, journalist en programmamaker... en Pieter Klein. Hij is adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Um, over die uitzending van Andere Tijden is wat te doen. Joost van Bellen, house DJ, pionier van het eerste moment... Uh, zegt van ja, het clichébeeld van de house scene... wordt daar weer uh, neergezet, te moraliserend. Ook bijvoorbeeld over drugsgebruik. Aard van Heuvel? <laughs> ja... Expert lijkt me op dit punt. Nee, dat is niet echt een expert. Maar als ik naar de medische stand uh, luister, moet je dat vooral niet doen. Uh, ecstasy, uh, pillen slikken en andere genotsmiddelen. Ook geen alcohol drinken trouwens. Maar de hang van, uh, van de mens is nou eenmaal altijd naar uh, dit soort roesmiddelen. Dus wat wij er ook over gaan zeggen en wat wij ook voor moraliserend uh, geluid laten horen... het zal altijd blijven bestaan... Ik vond uh, andere tijden best een goede uitzending trouwens. Misschien inderdaad heeft die meneer van Bellen wel een beetje de pest in dat hij daar niet in voorkwam. Mm. Um, Pieter, uh, hij... Uh, en heeft... ik wil nog even wijzen op zo'n huisfeest uh, afgelopen ja, week in, uh, ja. in, uh, in het uh, Scheepvaardenhuis in Amsterdam. Precies, daar waren weer wat iemand incidenten. iemand voor zijn raap is geschoten. Ja. Ja. Um, Joost van Bellen heeft er een blog over geschreven. Um, waarom die moraal over exit die zegt hij? hij zegt? Als bijvoorbeeld uh, een programma over het levenslied en de Jordaan, dan ga je ook niet gelijk zeggen van... Nou ja, er zijn ook heel veel mensen die aan de drang. Zijn geraakt. Maar mag ik dat best zeggen? En er is toch een verband. Ik neem aan dat ecstasygebruik. Uh, op housefeesten wat hoger ligt dan op de gemiddelde kleuterschool. of middelbare school. Uh, dus ik snap het punt niet zo. Het is wel zo dat dat altijd benadrukt wordt. terwijl daar ook gewoon heel veel mensen heen gaan. Die, die een leuke avond hebben over het algemeen. Ja, dus mag het niet gezegd worden? Ik vind het een beetje onzin. Ik vond het trouwens uh, helemaal niet zo'n goed programma. Ik zat ernaar te kijken en ik dacht... Uh, ik heb teruggekeken. Mm -hmm. Ik dacht, eerst ga je een beeld neerzetten. Alsof iedereen in de jaren tachtig depressief was. Uh, ja, zwart ogen uh, had <laughs> En uh, niks anders kon verzinnen dan uh, dansen op muziek van The Cure. En vervolgens ga je dat beeld lopen corrigeren. Ik vind het allemaal een beetje uh, slap. Ja, geen goede uitzending dus. Dus dat ben je met Van Bellen wel eens. Ja, ik denk, waar gaat dit over? En wat wordt er nu aangetoond? Ik bedoel, de geschiedenis van XTC, uh, productie in Nederland... hartstikke interessant. De geschiedenis van de house... ook hartstikke interessant. Maar ik vond het een beetje vlak. Mm. En wat vind jij van die vergelijking die hij maakt bijvoorbeeld met alcohol? Want... Ja, dat is op zich uh, volkomen juist. Ik, uh, ik ben geen expert, ik weet niet wat slechter is voor een mens. Ik uh, constateer wel dat uh, na gebruik van ecstasy uh, behoorlijk wat ongelukken zijn gebeurd in het verleden. Uh, persoonlijk ken ik één zo'n geval... Uh, psychiaters die, uh, klooiden er ook wel het een en ander mee in de jaren tachtig. Uh, wat slechter is, alcohol of pillen, ach, het, het deugt allemaal... In, in de zin van dat daar veel rellen en, uh, en onzin uit voorkomt. Dat klopt natuurlijk ja. wel. Hè? Pieter, je hebt nog jonge kinderen, geloof ik. Hou je hard hart vast voor wat er gaat komen? Of? <laughs> Tuurlijk, je houdt altijd je hart vast als die kinderen de deur uitgaan. Maar uh, ze zijn nog niet in de fase nu dat ik denk uh, dat moet denken aan drank en drugs. Je hoeft ze nog niet Zij te controleren dank. op ecstasy-pilletjes. <laughs> nog niet. Het zijn nog gewoon snoepjes. Oké, okay, uh, nou prima. We, we, we praten zo door in deel 2 van het mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Willem Holleder is opgepakt in verband met een onderzoek... van het Openbaar Ministerie naar de georganiseerde misdaad. Holleder is een van de verdachten in het onderzoek. In Hilversum doorzoekt het OM een penthouse dat volgens buurtbewoners... Van een ex-vriendin van Holleder is. Ze zeggen dat hij daar geregeld kwam. En ook in Beverwijk en Amsterdam zijn invallen gedaan. Later vandaag, dan komt het Openbaar Ministerie met meer informatie. De Spaanse politie zegt dat de lichamen die in de buurt van Murcia zijn gevonden... waarschijnlijk die van de vermiste Ingrid Visser en Lodewijk Severijn zijn. Maar 100% zeker is dat niet. Daarvoor is DNA-onderzoek nodig. Afgelopen nacht werden de lichamen van een man en een vrouw gevonden. Spaanse media melden dat het paar is vermoord. Zouden twee verdachten zijn gearresteerd? En de Britse minister Heek vindt dat Europese landen nu snel de rebellen in Syrië moeten bewapenen. Als er geen gezamenlijke aanpak komt, dan moet elk land er afzonderlijk over kunnen beslissen, zegt Heek. Hij is in Brussel, waarover Syrië wordt vergaderd. Sommige landen willen dat het wapenembargo wordt versoepeld. Andere EU-landen zien daar niets in. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie, hier is Dennis mooi. Er staat uh, één file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Voor het knooppunt Rotterpolderplein, 4 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Aad van de Heuvel en uh, Pieter Klein. Um, gisteren was de eerste WNL op zondag, maar zonder Eva Jinek. Maar uh, met Janneke Willemsen en um, Charles Groenhuizen. Ze deden het samen. Er was natuurlijk nogal wat commotie de afgelopen weken over het plotselinge vertrek van Jinek. En aan het begin zeiden de presentatoren daar helemaal niks over. Dames en heren, goedemorgen. Vanaf vandaag zal de zondagmorgen er iets anders uitzien. Een pool van journalisten zal de presentatie voor zijn rekening nemen. En Charles en ik bijten het spits af. Live vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam praten we met de volgende gasten. Hij is de crime fighter van de VCC... Terecht Aard van Heuvel, dat ze daar niet nog even iets over zeiden. Nee, over natuurlijk is dat niet terecht. Ik vind het helemaal een uh, storm in een glas water. Kijk, even Hinduk, die gaat weg. Nou, oké, okay, die, die kijkt eens naar de toekomst, die ziet wat er gebeurt. En denkt, daar ligt mijn, uh, mijn programma beter dan elders. Maar in hemelsnaam waarom dat uh, die omroep dan niet even de gelegenheid geeft... om die mevrouw om nog één uitzending te maken... en hartelijk afscheid te nemen van haar kijkers. Ze heeft toch een paar sporen verdiend, uh, ook voor die omroep. En daarmee uh, is het duidelijk en uh, is er niks meer aan, nou, terwijl aan de hand. Het is kijk... flauw om na zo'n eerste uitzending gelijk al een soort uh, rapport te geven. Maar wat, wat was jouw eerste indruk van de opvolgers? Ja, zo'n uh, so programma van even Jinek... Uh, onmoverende redenen is gesetteld. Ik bedoel, dat staat op half tien, daar wordt naar gekeken, daar komen goede gasten, en uh, Jinek is Jinek, punt. Ja, en als je dat moet gaan veranderen, als je Sonja Baart moet gaan vervangen, of Paul Witteman moet gaan vervangen, dat is uh, een heidens karwei, dat is hartstikke moeilijk, en uh, uh, dat dat niet meteen lukte met die twee mensen, uh, dat is wel begrijpelijk. Ik begrijp alleen niet waarom ze dat met z'n tweeën moesten doen, want... Uh, gooi dan maar voor de leeuwen, zegt dan. Ja. Maar tegen die mevrouw ja, Willems, om... want die is, die is gewend om voor dat scherm te komen. Ja. Evenals schoenhuizen. Groenhuizen, laat die het gewoon ja. overnemen. Ja, ja, misschien de... toch ook om er wat andere vorm aan te geven. Om het okay, niet één op hetzelfde te laten zijn. Dat ze dit blijven doen met z'n tweeën bijvoorbeeld. Ja, dat is ook niet echt duidelijk geworden voor mij althans. Nou ja, nou ja ze zouden nog aan het afwisselen geloof ik, met, met uh, Paul Jansen van de Telegraaf. Hè? Die ja, ja, dus zal er volgende een, week neem ik aan zitten. Ja. Um, um, Pieter, ja, WNL had ervoor gekozen om uh, de zogenaamde co-presentator, uh, Groenhuis in dit geval, om die te laten openen. Ik zag het. <laughs> wat vond je daarvan? <laughs> Opmerkelijk. Ik, ik moet dat eens even zeggen, want jij bent niet de vaste kijker hè, van dat programma. Nee, zeer zeker Goed. niet. Zondagochtend eh, probeer ik nee, te vermijden om televisie ja. te kijken, zoals ik het wel vaker geprobeerd te vermijden. Want er zijn ook nog andere dingen in het leven. Uh, ik keek in het verleden wel eens, op dat, omdat ik wilde weten hoe Eva Hineke deed. En verder uh, dacht ik, nou als er nieuws uitkomt, dan hoor ik het wel en kijk het wel terug. Ja. En heel vaak heb ik het niet hoeven terugkijken. Je hebt nu op, op, namens ons even uh, teruggekeken, wat, ja. maar wat vond je ervan? Nou ja, eerlijk gezegd, uh, over de nieuwkomers niets dan goed. En ik vind, uh, je moet mensen altijd tijd geven, je moet programma's altijd de tijd geven. Ja. Maar het is lastig om even Jinek te vervangen. En ik vond het persoonlijk slaapverwekkend. Het hele programma. Nou ja, die, die, die openingsbeeld. Dan begin ik al te groeien. Met die fietsende mensen en die croissantjes op zondagochtend. En een soort gezelligheid. Kent geen tijd. En vervolgens nog eens een keertje te half het nieuws van gisteravond gaan overdoen. En dan moeten de gasten die daar zitten moeten opeens een mening hebben over Robben. En het, zo gaat het maar door. Het is natuurlijk te verschrikkelijk voor woorden. Ja, maar dat was bij Evignik trouwens ook. ook Zeker, dus dat is op. precies de reden waarom ik niet, niet denk... Uh, iedere nee, nee, zondagochtend. Nee. Hé, hey, laat ik eens gaan kijken. Nee. Um, Aard van den Heuvel. Uh, ja... Uh, Jean-Pierre Gelen schrijft er vandaag in de Telegraaf nog over. Of in, in de volksstand over, de, de tv-criticus. Uh, niet zo positief. Uh, maar hij heeft het ook weer over die bank hè, waar die, die gasten dan op moeten zitten. Maar goed, die stond er bij Yinek ook al. Ja. En nu de presentatoren eigenlijk ook op een bankje. Ja, dat is hoogst ongemakkelijk. Dat is echt vreselijk. Dat uh, je zit met je benen dwars. De dames die weten ook niet hoe ze moeten zitten. Dat is echt. Uh, ik, ik het moet iets van rust en gemak uitstralen of zo. Daarom is het bedacht waarschijnlijk. Ik krijg maar is, met ze. Ja, het is echt uh, gruwelijk. Ik ben ook wel eens te gast in dat soort programma's. En als je zo moet zitten, dat is echt verschrikkelijk. Ja, je gaat ook de hele tijd op dat been van in dit geval Groenhuizen letten. Want die wist ook niet zo goed hoe die ermee aan moest. Uh, een beetje lang ook is die. Dus, um, ja, nou, goed, we, we geven ze we voorlopig geven het voordeel van de twijfel, zeg jij, Want het is niet ja, maar, eerlijk om dat na één uitzending al gelijk af te breken. Zo is het. Ja, dat vind ik sowieso unfair, dus geef het de kans en uh, succes. Janneke Willems had zelf ook gezegd dat ze, uh, nou, het vond allemaal wat stijfjes in de, in, de, in de oefenprogramma's ging het beter. Dus laten we hopen dat het dan volgende week ook duidelijk uh, te zien is. Met iets scherpere vragen als dat kan. In plaats van afsluitend informatieve vragen, hoe was het bij de VVD? Ja... Oké, okay. nou, dat neemt ze mee, ongetwijfeld. Nog iets anders, de, de baas daar bij uh, WNL, Bert Huisjes... die lag vorige week al overhoop met de NPO... door het uh, uit de laan sturen van Jinek. Nu is hij opnieuw boos, omdat de NPO uh, zijn programma... Vandaag de Dag, dat is elke ochtend... Uh, volgens hem een verplichte zomerstop moet houden. Snap je die kritiek, Haart van de Heuvel? Ja, er zijn wel meer programma's die een verplichte zomerstop moeten houden. Maar uh, ik ben een vervent tegenstander van uh, zomerstops voor uh, nieuwsprogramma's nieuw stopt niet. Actualiteit gaat door. Zomer en winter. en uh, Ik vind dat het zal wel een afspraak geweest zijn. Dus ze protesteren waarschijnlijk tegen iets wat al langer was afgesproken, kreeg ik de indruk. Ja. Maar ik vind het buitengewoon uh, jammer en soms zelfs stomzinnig om dit soort programma's te stoppen. Want ja, dat programma is er normaal gesproken elke dag en dan ineens ja. in de zomer een paar maanden niet. Bedraag. nieuw ja. stopt. En en huisje zegt, ja, dan stappen die mensen allemaal over naar die commerciële zenders. Dat zou best eens kunnen, ja. Dat is een goede constatering. Maar dan had hij misschien geen genoegen moeten nemen met die afspraak. Dat is zo. Uh, jullie gaan gewoon door, hè, Jan de Hoop? Nee, maar dat hij wat zomertrui muchtig, uit muchtig de kast hoop, wel. Ja, Jan ja. de Hoop is een collega's. Ja. Nieuws is nieuws en het nieuws houdt nieuw op in de zomer. Soms is er wat minder nieuws in de zomer. Ja. Dat is een ander verhaal. Maar uh, laat ik het vriendelijk zeggen, ik ben het helemaal eens met Aad. Ik vind het een raar. Ja, ja. nou want NOS zendt natuurlijk ook op de publieke zenders gewoon wel nieuwsuitzendingen uit. Maar zo'n ochtendshow. Uh, en dat van Jan is eigenlijk nieuws. En ja, zit er een beetje tussenin, misschien zou je kunnen zeggen. Nou ja, het is gewoon een prettige manier wakker worden met het nieuws van de dag. En een overzicht van het nieuws voordat je in je auto stapt. Ja, dat natuurlijk. is de bedoeling. Maar vandaag de dag is meer, een, meer toch een magazine? Uh, ja, het is een beetje licht en donker door elkaar heen geweven. Ja. Maar ik moet ook heel, heel eerlijk zeggen... dat ik uh, des ochtends niet wakker word met televisie. Uh, ik ben uh, nog een hele oude uh, luisteraar naar uh, de radio. En, uh, ik ook. Vind ik Professioneel ook moet ik kijken en kijk ja. ik ook. Um, maar toch altijd toch nog steeds en een beetje online... en de dode bomen en de radio. Ja. Ja, en dan nog even wat, wat jij zei, er gaan meer programma's uh, met zomen stoppen. Ja. Ik geloof deze we de hele week nog de wereld draait door, maar dan is het ook even uh, ja. op stil. Uh, Kreveland, we van de Brink beginnen vanavond al. Ja. Als opvolgers van Paul Witteman, maakt jou dat nog iets uit, Pieter Klein? Wie daar zitten? Ze doen maar. Kijk je ook niet naar? Ik kijk wel als ik zin heb en als het uitkomt. Okay. Maar... En dan maakt het voor jou niet uit of daar uh, Andries en, uh, en uh, uh, Thijs zitten of Paul en Jeroen? Als ik heel eerlijk ben, um, vind ik dat dat in beide stellen een beetje te sleet zit. Um, maar ik was niet van plan om mijn collega's af te gaan vallen. Maar nu u het zo vraagt, zo zit ik het een, een, een beetje uh, Nou, Wie kijk jij liever uit van de Heuvel? Uh, zal ik eens iets heel eerlijk zeggen? Ik keek veel liever naar Paul Witteman tot het vorige seizoen. En ik vind dat de uh, krevelen van de Brink uh, uh, groeien. Uh, misschien dat ze iets minder op hun achterban leunen. Misschien dat ze, dat, dat, wat we net met Kelder zagen... dat er mm. wat minder discussie mogelijk is met de EO. Misschien zit dat erachter. Maar ik vind dat ze het prima doen. En ik begrijp dus absoluut dat uh, als je iedere avond... zoals Paul Witteman en ook Matthijs trouwens... iedere avond een programma moet presenteren van een uur... met de waan van de dag en het gaat maar door... Dat je eerder een zucht van opluchting ook als presentatoren zou moeten slaken. dan een beetje bozig reageren op het ja. feit dat Knevelen van der Brink het nu toch weer overnemen. Wat, wat jij trouwens zegt, daar was nou laatst uh, juist kritiek op vanuit de eo uh, leiding juist. die zeiden van dat programma moet eigenlijk meer en nog geprofileerd zijn. Dus eigenlijk lieten ze dat te veel los kennelijk. V vind je dat terecht? Of? Nou ja, ik, het zal je niet verbazen dat ik met die profilering. Uh, <lacht> dat ik daar iets minder mee had. Um, dus ja, ik snap het vanuit de EO, Maar ja, jongens, hou dan op. Ja. Ja. Ik bedoel, voor mij zou dat uh, nog meer uh, een dam opwerpen om te kijken. Ik hoef niet steeds in dat circuitje van de EO uh, nee, te zitten kijken. Nee, dat dat vind is niet zo niet interessant, niet. dat kennen we nou wel. Althans, zo, zo voel ik dat ja. een beetje. Okay. Dat ben ik uh, volkomen met ja. eens. En ja. er zijn andere programma's voor, zoals uh, een ander programma... wat dus stopt uh, op vrijdagmiddag de halve maan. Nou. Dat richtte zich dus heel bewust tot een bepaalde groep... En, uh, dat verwacht je van zo'n programma? Wat, wat goed dat je daarover begint, want daar wou ik het ook nog even over hebben. Jean-Pierre Gel al eerder, wordt wel eens vaker aangehaald hier. Maar goed, die schrijft nou eenmaal die tv-kritieken. Uh, die schrijft daar ook nog een stukje over in zijn, uh, in zijn column van vandaag. Uh, behoorlijk compliment voor dat programma, de halve maan. Uh, want ja, tot vrijdag heb je dat gepresenteerd met Naida samen. Maar het stopt. Ja, dat, dat vind ik niet uit persoonlijke motieven. Want een zucht van opluchting. Ik ga zo meteen naar Spanje heel lang neer. Maar ik vind het ontzettend jammer dat zo'n programma stopt. Omdat het uh, bericht over een multiculturele samenleving... moslims enzovoort... en het kan nooit kwaad om, daar eens, uh, om dat discours in, in Nederland eens op gang te houden... en proberen op een fatsoenlijke manier over wat dingen te praten. He, zoals afgelopen uh, vrijdag over die moord in... Uh, in, uh, in Londen ja. en uh, dat de, toch verdacht stil blijft in de islamkringen. Er zijn toch eigenlijk maar heel weinig uh, bekende imams en weet ik veel hoe ze mogen heten die aan de bel trekken en zeggen jongens dit kan niet ja. dit is mijn islam ja. helemaal niet en als je daar een discussie over krijgt tussen twee mensen dat is heel, heel goed heel heilzaam. Het feit dat het programma weg moet is weer uh, omroeppolitiek in optimaal vorm. Ja dat, dat ligt ingewikkeld hoor want de NTR zond het uit en gebruikte daarvoor het geld wat voor een moslim omroep bestemd was. Want die was er een en die was er een tijd niet, want er waren financiële malversaties... ruzie en toestanden tot Plotseling het mediacommissariaat. tot ieder stomme verbazing. aan het begin van dit jaar zei: nee, we geven die zendheid weer aan de moslims terug. Dus je krijgt datzelfde glazen dadelijk weer terug. En dat tot 2016, want dan moet het helemaal stoppen. Mm -hmm. en de, en is dat dus een rare En de zake. verwachting is dat dan in dat soort programma's. niet eens een keer een kritische vraag wordt nee, gesteld. Nee, nee, maar dit programma gaat dan in, in, in, in, in dat licht ook helemaal niet door. Dat zouden ze niet kunnen en dat zouden ze waarschijnlijk ook niet willen. En mijn. Zijn uh, uh, uh, uh, ze Aart van Heuvel misschien vragen om dat positief. Ja, dat zal Aad van Heuvel niet doen. Nee, ik onder ntr vlag voelde ik mij. Uh, Ontzettend veilig. En ik heb ook een Paul Reumer voorgesteld. Pak dit programma nou en verbreed het naar die hele multiculturele samenleving. En steek er wat NTR-geld in. Maar ja, geld. Geld. Dat is het probleem. Pieter, als jij dit soort dingen hoort, dan ben je blij dat je die publieke omroep al jaren geleden achter je gelaten hebt? Nou, ik heb wel eens medelijden met de programmamakers. Uh, maar ik wil niet uh, weer in de rol komen dat ik iets negatiefs moet zeggen... over de publieke omroep. <laughs> ik moet zeggen, het programma dat aanpresenteerde, kende ik niet goed. Maar ik vond het wel een, uh, een functie hebben. Ik vond het, Ook wel een typisch publieke omroepprogramma misschien juist. Ja, maar daar kun je toch niet a priori tegen zijn als je bij de commerciële werkt? Nee, nee, nee, maar ik bedoel dat alleen maar te zeggen. Dat programma wat hij maakte, dat, dat, dat, dat zou, voor je, zou je juist voor verwachten... dat dat bij de publieke omroep zit. Ja, ja. Ja, hoeft niet per se, maar ik bedoel het debat over de multiculturele samenleving uh, en dat in als een verzette belichten. Uh, dat vind ik goed en dat hoort nou, ook Je bij kan er ontzettend over discussiëren of de publieke omroep dat moet doen of de commerciële omroep, <lacht> maar één ding staat vast: dit behoort tot de taken van de publieke omroep en uh, niemand wil naar mij luisteren en zeer terecht. Maar ik blijf zeggen, jongens. Blijf over die multiculturele samenleving praten. Blijf over die islam praten op een fatsoenlijke manier. Je ziet uh, op een gegeven moment denk je nou het gaat allemaal wel goed. En dan zie je ineens in Stockholm gebeuren wat er gebeurt. Wees dat voor en blijf dit soort programma's koesteren. Zeker op een middag en zeker binnen de NTR. Die zijn daarvoor ja. namelijk. Uh, dan nog even Mark Josten, die was hier net... de hoofdredacteur van Argos TV. Uh, die beginnen vanavond weer met een serie programma's over medialogica. Uh, is, is dat goed eigenlijk, Pieter? Dat daar eens uh, een keer met een vergrootgas naar gekeken wordt... hoe we met z'n allen daar dan mee omgaan? Nou, Op zich ben ik daar een groot voorstander van. Uh, want ik ben een voorstander van een debat over het functioneren... van bijvoorbeeld de journalistiek. Ik ben voor zelfreflectie. Dat is wel eens lastig hoor, als je uh, je organisatie moet verdedigen... en je denkt, hé, hey, is het wel helemaal lekker gegaan bij ons, intern. Maar op zich ben ik een voorstander van. Mijn enige probleem met dat programma is... Dat het dat sausje heeft van medialogica. En ik wel eens het gevoel heb dat alles in dienst staat van het bewijzen van uh, het fenomeen medialogica. En ik weet nog steeds niet wat het precies is. En, en je bedoelt dat er dus uh, argumenten bijgehaald worden. om aan te tonen van dat de journalistiek af en toe een beetje uh, zit te ronden? Nou, toevallig sprak ik laatst. Uh, ze hebben overigens goede programma's gemaakt, hoe moet ik ze nageven? Onder meer over Gouda. Uh, Mark verwees oh. er al naar. Maar uh, ik sprak laatst met collega's van hem over het haren voor de zoveelste keer. En uh, ze vroeg of ik daar aan wilde meedoen. Ik ben er nog steeds niet uit, want in Hagen was er geen sprake van medialogica. Dat stond zelfs in het rapport ook van uh, Cohen, toch? Dat de media eigenlijk. Ja, niet... maar goed, als ze dat nu uh, andermaal willen vaststellen of onderzoeken. Of de, de rol van de media. A, ah, de media bestaan niet. We hadden een paar maffe DJ's die opriepen om naar uh, Hagen te gaan. Er was wat gedoe op, uh, op Facebook. En dat was het. En daarna zijn er een stel stel mafketels gaan gooien met stenen. Ik zie niet in wat dat te maken heeft met de media en medialogica. En, en de zaken die. In ik, ik, die vorige serie. Ik dat ze zelfs die ExoTa kwestie nog eens een keer hebben uitgevogeld. Hoe dat toen allemaal was gegaan met die fles, met Frits Bom. Um, nu zijn het allemaal vrij recentere zaken. Als ik zo het lijstje hoor met uh, ja. bijvoorbeeld vanavond Marianne En nou, dan zou je toch denken: daar is al heel veel over geweest. Ja, ik, ik denk dat hij een beetje. Ik ben dus een warm voorstander van een wekelijks uh, mediaprogramma. Ook op televisie hoor. Uh, dat heb je ooit gedaan, toch? Ook? Dat heb ik ooit gedaan. En ik heb toen één ding geleerd. En daar moeten wij als journalisten ook buitengewoon voorzichtig mee zijn... dat wij hebben al gauw de neiging als je zo'n programma ziet... over Exota en dadelijk over Haren of over Vaatstra... om te zeggen van, ja god, je, dat weten we dus wel. Maar je moet veel meer aan de kant van de consument gaan zin, uh, zitten. Veel meer aan de kant van de kijkers, luisteraars en lezers... die met vragen blijven zitten die wij soms uh, niet eens kunnen bevroeden. En ik denk, als ik zo'n programma van Medialogica over uh, Gouda zie bijvoorbeeld... Ach, dat het voor een, een, een, een, een, een, een meneer en mevrouw die niet uit ons uh, beroep komt... die dan zit te kijken, dat is wel onthullend. Om het uit te leggen Wat beetje. wij onthullingen noemen, bedoelen we vaak iets anders mee... dan ik als kijker uh, van niks weet en denk, oh, zit dat zo in elkaar? En ja, die lopen wel erg raar achter elkaar aan, enzovoort. Ja. ja. Dank dat jullie hier waren voor het uh, Media Forum. Pieter Klein, uh, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws... en Aad van der Heuvel, programmamaker en journalist. Uh, een prettige vakantie, Aad. Ja, dankjewel. Ja. Uh, we gaan even naar Roland Garros, daar wordt getennen. Het toernooi is gisteren daar begonnen, officieel. En om 11 uur vanochtend trad de Nederlander Igor Sijsling aan. Hij speelt tegen Jurgen Meltzer uit Oostenrijk. Mark Brasser, hoe doet Igor het? Igor Sijsling doet het uitstekend. Speelt een gewonnen wedstrijd. Hij leidt met 5-1 in de derde set. En hij heeft de eerste twee sets heeft hij gewonnen. 6-4 en 6-3. Beetje een stroef begin van de Nederlander. De eerste paar games. Ja, wennen, inkomen, misschien wat zenuwen. Ja, maar daarna speelt hij fantastisch. En dat blijkt ook wel uit de cijfers. Als we gaan kijken naar de verhouding winners tegenover de fouten... dan zien we dat Igor Sijsling 44 winners heeft geslagen in deze partij. Een ongelooflijk hoog aantal. En dat zijn een aantal ja, onnodige fouten. Maar op 15 staat die Houding is dus uitstekend. Zijn service is goed. 15 aces al geslagen. Ja, hij geeft eigenlijk uh, Jurgen ja, Meltzer uh, geen kans. Moet zeggen dat Meltzer ook wel het, het hoofd inmiddels een beetje in de schoot heeft uh, geworpen. Die ziet het verlies natuurlijk aankomen. Maar het is zeker de verdienste van Igor Seisling. 5-1 voor dus in de derde set. 2-0 in sets. Eén game heeft hij nog nodig. Ja, en dan kan toch wel naar de treurige dag van gisteren. Waarop Aranska Rus verloren. En waarop Kiki Bertens verloor. Is er mooi succes dan? Het Dreigt er te gaan komen? Of niet, dreigt er te komen? Lijkt er te gaan komen? komen voor Nederland met een overwinning van Igor Seisling op Jurgen Meltzer. Eén game heeft hij dus nog nodig. Mark Brasser dus met goede berichten over onze Nederlander daar in het toernooi van Roland Garros. Igor Seisling heet hij. We gaan zometeen de nationale nieuwsquiz beginnen voor deze week. Wie wordt de nieuwskenner? De eerste kandidaat gaat zich warm lopen in de wandelgangen. Nu een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Het is het album van Douwe Bob en daarvan Give It To Me. in the red. Give it to me van het album dus Born in a Storm. Deze week de Radio 1 CD van Douwe Bob. En we gaan beginnen aan de nationale nieuwsquiz. En de eerste kandidaat heet Jacques van Kruchten. Hij is 53 jaar en komt uit Utrecht. Hartelijk welkom. Hallo. Onderwijzer op een basisschool? Ja. Leuk? Hartstikke leuk. Ja. Ja. Oké, okay. en intussen ook nog een beetje nieuws volgen. Want meedoen aan zo'n quiz, ja, dan moet je er toch iets van weten. En we gaan kijken hoeveel eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij. Oké. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Hij werd verguist in München. Hij werd uitgevrood. En al dat afzien, al dat lijden... is kennelijk nodig geweest voor dit doelpunt. Robben, Robben, nu dan. Robben, Robben, Robben, Robben. Aarseling. Robben is in de buurt. Müller voorbij de keeper. Doe leeg. Robben gaat hem niet maken. Liberi, Liberi, Robben, Robben, Arjen Robben, uiteindelijk, dit is de beslissing, eindelijk een gewonnen finale voor Robben. En de eerste vraag is, hoe heet de Nederlandse speler van Bayern München? Nee, dat is natuurlijk niet de eerste vraag. <laughs> Ik <laughs> wist hem <laughs> Ja, eindelijk is Robben dus van zijn uh, losers-stempel af Hij is niet meer de slimiel Door Robben won Bayern dus de Champions League finale Maar, hier is vraag 1 In de hoeveelste minuut maakte Arjen Robben het winnende doelpunt? 89ste minuut Ja, is inderdaad uh, goed Um, vraag 2. Natuurlijk was er een groot feest in München, maar de ploeg werd niet officieel gehuldigd. Dat komt omdat de trainer wil dat de spelers fit blijven voor de Duitse bekerfinale, want die wordt komende zaterdag gespeeld. Tegen welke ploeg speelt Bayern dan? Dortmund ook. Dortmund? Nee, dat is niet goed. VFB Stuttgart. Oké. Okay. overwinning van de Champions League leidde tot uitzinnige vreugde op de Leopoldstrasse. Op het hoogtepunt van de avond hadden zich daar zo'n 150.000 fans no. verzameld.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 Ze hebben het wel een beetje verbruikt. Gaat dit over één, Een Ruime meerderheid in de Tweede Kamer... is boos op de woningcorporaties. Die hebben namelijk een groot aantal bouwprojecten stilgelegd. De Kamer vindt dat onverantwoord en schadelijk voor de economie. 2. De Krakers in Utrecht hebben afgelopen weekend sympathie verspeeld... door zich gewelddadig te verzetten tegen een ontruiming. Tien Krakers zijn daar aangehouden. Of drie, de Nederlandse tennisters Kiki Bettens en Aranxa Rus... zijn beide in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Ze hebben het wel een beetje verbruikt. De Krakers in Utrecht... Dat is goed, kop uit de Volkskrant. 14 uur had de politie nodig om alle krakers uit het pand te krijgen. Ze hadden zich vastgeketend. Verder gooiden ze met verfbommen en vuurwerk naar MES en staken ook nog autobanden in brand. Vraag 4. Hoe heten de panden in het centrum van Utrecht waar de krakers dit weekend zijn verwijderd? Ubica. Iemand die in Utrecht woont moet dat weten. Ja, ja. die ken ik. Uh, Woon al 20 jaar krakers. In 1931 werden de panden overgenomen door matrassenhandel Ubica. Vandaar dus die naam. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed. Wie horen wij hier spreken? Die hebben al zoveel aan de maatschappij bijgedragen. En als een dankjewel krijgen ze nu wat korting. En dat wilt u van die mensen afnemen? Ik vind het heel onterecht. Ja, dat gaat over. Uh... Nou, ik heb geen idee. Ik geen niet. idee wie dit is? Nee. Henk Krol, fractievoorzitter Hank van 50PLUS. Hij reageerde ja. op het plan van ja. twee economen dit weekend in Trouw... om de kortingen voor 65PLUS'ers op te heffen. Vraag 6. Ondertussen is er een nieuw idee voor een ander en beter pensioenstelsel. De jongerenafdelingen van de drietal partijen willen straks dat iedereen verplicht wordt... om een zogenoemde pensioenspaarpot te hebben. Het gaat om PvdA, VVD en welke andere jongerenafdeling van de partij? in T66. En dat is goed, ja. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus geen persoon, maar een onderwerp zoeken wij uit het nieuwsaanbod. En de vraag is simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn aanwijzingen. Vier. Van Weesnel ging ik naar Gaat u maar. Drie. Na een verlies had ik toch mijn grootste overwinning in tijden. Twee. Het zal nu vast drukker worden in mijn Adelaarshorst in Deventer. Ja, stop. De promotie van uh, Go Ahead. Go Ahead Eagles, als dat bedoeld ja. wordt. Ja. Ja, ja, dat is goed inderdaad. Ja. De ploeg werd in 1902 opgericht als Be Quick... maar omdat er in Groningen al een club bestond met die naam... moesten ze die naam veranderen en werd het dus Go Ahead. Het moest wel iets Engels zijn kennelijk. En uh, inderdaad, uh, de promofinders vanuit de Jupiter League heet Go Ahead Eagles. We komen op uh, zes in totaal... en daarmee gaan we dus vermenigvuldigen zometeen in deel twee van de quiz. Ik ben toch hartstikke onlangs met bestelling. Dat is voor een normaal mens nauwelijks dus te bevatten. Ja, politiek vind ik dit een hypocriete onzindiscussie. Mensen zijn boos om niks. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten... over het nieuws van de dag. Want je wordt er heel erg rustig van en kalm. Vandaag luidt de stelling... De 65-plus-korting heeft haar langste tijd gehad. Nou, We hebben het er net in de quiz ook wel even over gehad. Korting in het museum, in het theater, in de bus. Het gaat voor 65-plussers verdwijnen als het aan twee top-economen ligt. En de vraag is, vindt u dat terecht of niet...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 We zijn terug bij Jacques van Kruchten, 53 jaar uit Utrecht. En eh, als gezegd, hij scoorde net eh, 6 in deel 1 van de quiz. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. Veel vragen nu, we hebben 90 seconden om eh, ja. te, te, eh, af te werken allemaal. Ik moet de vraag helemaal stellen en dan graag het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbris. Welke muziekwinkel vraagt vandaag het faillissement aan? Een free record shop. Dat is goed. In welke stad was gisteren een grote demonstratie tegen het homohuwelijk? Parijs. Goed. Wie heeft de Giro d'Italia dit jaar op zijn naam geschreven? Nibali. Goed. hoe heet de hardloopwedstrijd die gisteren voor het eerst in Nederland werd gehouden? De Colorun. Goed. Jongeren in Nederland lopen steeds vaker wat voor soort verwondingen op? Uh, Sportbesurers. Goed, welke website blokkeert voortaan reclame van illegale aanbieders van kansspelen? Facebook. Is goed. In welk land zijn bij het programma Moeders voor Moeders jarenlang zwangere vrouwen misleid? Brazilië. Is goed. In welke plaats hebben onbekenden vannacht een ABN AMRO geldautomaat opgeblazen? Huizen. Is goed hoe heet de omschreven VVD-politicus die hoe dan ook mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond? Jos van Rijen. Is goed welke Nederlandse ploeg mag na drie seizoenen afwezigheid weer meedoen aan de Europa League. F. Utrecht. Is goed een chef-kok in Hollywood heeft wat voor bijzonder dier geserveerd. Een spin. Dat is goed. De Colombiaanse regering heeft met welke beweging een akkoord getekend voor landhervorming. Met de vark. Goed. Chinese premier forse kritiek geuit op de plannen van de EU om een heffing op te leggen op wat voor producten? Een zonnepanelen. Dat is goed. Wetenschappers hebben ontdekt dat welk lichaamsdeel van de mens bijna twee 200 Verschillende schimmels bevat. Weet niet. Dat is de voet. Wie heeft gisteren de leden van de maffia opgeroepen berouw te tonen? Paus Franciscus. Dat is goed. Vanwege de aanhoudende rellen heeft Nederland het reisadvies voor welk land aangepast? Uh, Zweden. Goed. Premier van welk land durft zijn huis niet in omdat het daar zou spoken? Japan. Dat is goed. Wat voor dier wordt gegijzeld door een Russische huisbaas vanwege een huurschuld? Een beer. Een hamster. Oké. Okay. Ja. <laughs> mensen, ja, mensen doen dat gekke dingen. <laughs> uh, ik vond mij weer maar twee gemist. Dus dat is een hele, ja. hele goede ronde geweest. Uh, zes in de eerste hadden we al. En we vermenigvuldigen nu met zestien. Waren er maar liefst goed. Dus dan komen we op uh, 96. Uh, keurig. Twee gemist. Uh, 96. Dat is uh, waar de andere kandidaten hun tanden op stuk kunnen bijten. Uh, want Er komen nog vier kandidaten voorbij. Maar mocht dit de hoogste score blijven, ligt daar 300 euro aan de finish. Voorlopig mee het normale prijzenpakket: de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok in de lunchbox. En een goede reis terug naar Utrecht. Dankjewel. Ik bel nog even dat Igo Sijsling door is op Roland Garros. Na de tweede ronde, dus hij versloeg de Oostenrijker Jurgen Meltzer in drie sets. In de derde set werd het uiteindelijk 6-2. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En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 Eilanden bij Kazachstan. Twee dingen. Karin Sluis over haar weg van Groentje tot directeur binnen één bedrijf. Radio 1. Vanavond tussen acht en half negen. Het nieuws van alle kanten. Hier wonen is echt heerlijk. En ik heb nog een pensioen van de bank. Er wordt toch al voor alles gezorgd. is toch geweldig. Ik voel me zo safe en veilig.